NTO Radio 1. Radio Olympia. Ik was Radio Olympia middag. Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Geo Lippens. Nogmaals goedemiddag met dank aan het Internationaal dat iets naar voren schoot. Zodat u niets hoeft te missen van al het spektakel dat hier in Gangneung bezig is. Geo. Zometeen krijgen we de relay wedstrijd van de vrouwen. Met natuurlijk de Nederlandse ploeg die daarbij in actie komt. Je valt uit, volgens mij moet je een andere microfoon gebruiken. Maar laten we vooral ook even gaan naar... Uh... Sebastiaan en Erben winners. Wij kijken inmiddels op de baan naar Irene Wüst. Ze rijdt op de baan, maar nog niet in de wedstrijdbaan. Ze rijdt op dit moment in de inrijbaan. Komt dadelijk in de negende rit in actie. Haar oranje trainingsjasje, dat wappert mooi door de rijwind die ontstaat. Doordat Irene Wüst aan het inrijden is. Al komt ze op dit moment met het bovenlichaam omhoog. Ze staakt even het tempo rondje waarmee ze bezig was. net reed ze zo hard in die inrijbaan... dat ze meereed met de Amerikaanse Carlijn Schouw. Dat klinkt Nederlands. Zij is, ook, uh, voor een, uh, ja, zij is ook eigenlijk Nederlandse. Ze is geboren in Amerika en we weten het, hè, dan krijg je automatisch de Amerikaanse nationaliteit. Na een aantal jaar opgegroeid in heemsteden, 23 jaar, is ze op een gegeven moment... omdat ze in Nederland niet aan de bak kwam, teruggegaan naar de Verenigde Staten. Maar is geen bedreiging, bij lange na niet, net als de Canadese Brian Tut... voor de tijd van Carlijn Achterheek. Tut gaat deze rit winnen. Laten we voor de volledigheid, het zijn immers te spelen ook van deze rit 7 maar even de tijden noemen 4:13.70 en 4:15.60 voor Tut en Schoutens in die volgorde. 14 en 16 Juist. seconden langzamer dan Carlijn achtereekte die dus aan de leiding gaat en het is prachtig hier de spanning ook op de pestribune. Bijvoorbeeld bij onze buurman Martin Hesman ex-schaatser bij mijn co-commentator ja. Erwin Wennemars, ook ex-schaatser. En die zitten al een half uur tussen de flitsen door met elkaar te discussiëren. De centrale vraag, is het genoeg? Is die 3,5921 genoeg? Niet alleen voor een medaille, maar ook voor goud. En Erwin Winnemers die zit maar aan de pen te frunniken. En die zit in oude tijden. In boeken ja, te bladeren maar, om tijden terug te zoeken. Sebastian, wat is jouw antwoord het is op die gewoon, vraag? Goud is gewoon er al. Goud kan in acht treten, gaat gewoon goud winnen. Ja, weet je, het is misschien raar om te zeggen. Maar ik had het in de. In de ik had daar op zilver staan. Maar dat was natuurlijk een fout. Want 3,59 is gewoon een hele snelle tijd. Kijk, ik heb een aantal dingen. 1 Vorig jaar is het hier ongelooflijk hard gereden. Maar toen was het buiten plus 15 graden. Eén dame was sneller. Jaar. En dat was Irene Wust. Dat was Irene Wust. Ja, inderdaad. En vorig jaar stonden hier van die blowers... die stonden keihard te knallen. Het is nu gewoon stil in de hal. Er is geen wind meer. En Klein heeft gereden. En nu moet Irene rijden. En Irene, ik had heel veel vertrouwen in haar. Maar dat gaapje kwam weer... En ze is ontspannen, ze zwaait naar de familie. En dat zijn natuurlijk alle dingen die ze normaal gesproken ook doet. Maar het moet geen trucje worden. Die moet zo meteen, ze moet wakker geschud worden. Want die tijd is gewoon, denk ik, echt werkelijk waar. Ongelooflijk hard. Maar waarom denk jij dat het nu een trucje is? Nou, het schapen is sowieso. Kijk, ze heeft voor iedere ieder race moet ze altijd gaan gapen. En dan denk ik bij mezelf altijd. Sorry hoor, oh. maar als een vrouw gaat gapen. of überhaupt iemand gaat gapen. doe je hand voor de mond. Maar bij haar is het blijkbaar. heeft ze het één keer gedaan en dan. Uh, ja, dan zegt hij, dan ben ik in vorm. Dus als zij in vorm is, dan gaat ze gaap. Maar ja, dat, dat moet je niet gaan doen, dat moet je niet gaan spelen... dat moet je alleen of echt voelen of niet. Eén rit nog voordat iedereen Wust in actie moet gaan komen. Rit 8 met Zueva en de Japanse Kikuchi is begonnen. Eén Kikuchi hier op de baan. Dadelijk twee Kikuchis op de baan hiernaast bij het short track, bij de relay. En dan kunnen wij weer gaan gluren bij de buren, bij Herbert Dijkstra... want de Nederlandse ploeg in de baan in de relay kwalificatie, hebben. Ja, zo is het. En Sebastian Timmerman heeft helemaal gelijk hoor. Twee keer een Kikuchi hier in de baan. Het stikt van de Kikuchis hier in Korea. En de Nederlandse vrouwen zijn vrij goed van start gegaan in deze tweede rit. Waar de inzet is een plaats voor de finale. Dan moet je van de vier deelnemende landen moet je bij de beste twee zitten. En voor ons nog lijkt het goed te gaan. Van Ruiven heeft zojuist overgenomen. De start was trouwens van Termors. En we hebben dus ook al één rit gehad. En dat was een spectaculaire rit. Waarbij de Koreaanse vrouwen in de beginfase onderuit gingen. Opkrabbelden. En met een halve baanlengte achterstand begonnen aan de inhaalrace. En uiteindelijk toch die wisten te winnen zelfs. Nou het stadion stond hier op zijn kop en het leidde zelfs ook nog tot een Olympisch record. Hier vlak naast waar jullie zitten wordt gereden om uh, de medailles voor de 3000 meter. Deze afstand is dezelfde afstand. We kunnen het een klein beetje vergelijken. Hier is het de aflossing doen ze het met z'n vieren en dat Olympische record op zo'n binnenbaan, een short track record, dat staat nu op 4-0-6 en een beetje. Met val. En we weten dat uh, Carlijn Achterreek er zojuist uh, onder die vier minuten reed... en dat allemaal alleen deed. Het is natuurlijk niet helemaal te vergelijken, maar de afstand is wel hetzelfde. De relay bij de vrouwen gaat over 3000 meter. En een mooie actie weer van uh, Van Ruiven die naar de leiding gaat. Ja, dat is een goede actie. Wordt overgenomen door uh, Jorien Termors. Termors die een degelijke indruk maakt hier aan de leiding gaat. Maar het zit allemaal heel, heel dicht bij elkaar. Je kunt je geen enkel foutje permitteren. Vijftien ronden nog af te leggen. Geen wisselfoutje en alles gaat er mist in. Maar als je deze positie vast kan houden. En bij de wissel gaat het buiten gewoon goed. En het is opvallend hoor dat de Chinezen hier in tweede positie rijden. Dat zijn de wereldkampioenen. En we weten ook... Dat het altijd stuivertje wisselen was bij de grote toernooien internationaal gezien. Daar domineren de Koreaanse vrouwen en de Chinese vrouwen. Eigenlijk is het hoogst haalbare normaal gesproken een bronzen medaille. Maar daar moet je je zien te plaatsen voor de finale. En dat is de inzet van deze race. En voorlopig gaat het buiten goed met de Nederlandse vrouwen. Die nog steeds naar de leiding gaan samen met China. En daar zelfs de Italiaanse vrouwen enigszins op achterstand. En dat is goed nieuws. Want die Italiaanse vrouwen zijn goed met Fontana in hun midden. Dat is de regerend Europees kampioen. Nu komt er een offensief van de Italiaanse vrouwen. Nog steeds Nederland in tweede positie. Met Termors achter een Chinese vrouw. Lichte voorsprong ten opzichte van Italië. Italië klomt nu een beetje terug in de finale. Geen fouten maken bij de wissel! En daar ging het niet goed. En daar verliest Nederland de tweede positie ten opzichte van de Italiaanse vrouwen. En die derde positie is niet genoeg voor een finale plaats. Het zag er zo mooi uit in de beginfase. En nu moet Nederland in de achtervolging. China aan de leiding, dan Italië, dan Nederland. Nederland sluit weer aan in derde positie, vlak achter de Italianen. En zo is het wel duidelijk dat de Chinezen dit normaal gesproken gaan winnen. En is het een strijd om het zilver? Dat wil zeggen, de tweede plaats nu... Uh, met als inzet de kwalificatieplaats voor de finale. Nederland nu weer naar de tweede positie. En probeert dat vast te houden. Met nog vier ronden af te leggen. Nu weer Termors. Die sterke Termors in de jacht op de Chinezen. Er mag nu ook niet meer gewisseld worden. En dat betekent dat Termors lang moet. Uh, ja, er mag nog één keer gewisseld worden. En dat gebeurt dan nu. Gelijk op met de Italiaanse vrouwen. China, Nederland. Dat is de volgorde. Als die zo blijft, plaatst Nederland zich voor de finale. We horen nu de bel voor de laatste ronde. Oei, oei, oei. Wat een gevecht! Nu de Italianen weer naar de tweede positie. En dan moet het allemaal gebeuren in de laatste ronde. China gaat hier uh, gemakkelijk winnen. En het is Italië. Italië op de streep Verlaan, verslaan hier uh, de Nederlandse vrouwen. Oei, oei, oei. Wat was dat. Spannend. Fontana... Natuurlijk als laatste gestart en gefinisht. En dat betekent dat die hier net voorbij het Nederlandse team gaan. En waardoor de Nederlandse vrouwen zich dus niet plaatsen voor de finale. En daarmee een medaille is uitgesloten. Goed Rintje. We hoorden net Ermen Wendemars. Die zei dat we winnen de tijd op de 3 kilometer bij de dames al gereden is. Ja, dat, dat kan maar zo. Maar de wedstrijd is pas klaar als iedereen gereden heeft. Ja, het is gewoon een hele st strakke tijd, hoor. Poeh. Ik moet, ik moet nog zien wie eraan komt. Maar normaal gesproken zijn er een aantal uh, uh, kanshebbers nog. En uh, ja, daar is Wuster een van. Uh, Sablikova zou er ook nog een voor zijn. De Jong, Takagi. Dus er zijn er wel een paar namen die het hele seizoen eigenlijk wel sneller zijn geweest. Jij zei net nog dat uh, je denkt dat er in de tijd 356, 357 zal zijn. Ja. Uh, uh, uh, Ermen zegt dus van ah, nou volgens mij is dit zo scherp. Ja, het is altijd lastig om vanaf de tribune en uh, de plek waar wij zitten. Wij gaan uh, direct naar uh, het schaatsen, want het gaat beginnen. Ja, Irene Wust. Ze staat op de baan en zet haar bril nog even recht. Kijkt even naar de rechterkant. En dan kijkt ze in de ogen van haar coach, Rutger Thijssen. Die met de armen over elkaar staat toe te kijken. Armen omhoog van Irene Wust. Irene Carlijn Wust. 31 jaar van 1 april 1986. De dame die al zo vaak met haar armen omhoog stond... omdat ze wist te winnen. Al vier keer goud op zak heeft op de Spelen. Drie keer individueel. Eén keer met de ploegenachtervolging. Vier jaar geleden in Sochi was zij de absolute koningin. Twee keer goud en drie keer zilver. Wat zit er nu in voor Irene wust op de 3000 meter? Zij werd vorig seizoen op deze baan wereldkampioen. In een tijd van 3,59-05. Dat is een tijd die net iets sneller is... dan de tijd van Carlijn Achterheek. Het startschot heeft geklonken voor Irene Wust die het waard maakt in de binnenbocht. En ze neemt het op tegen een lange, lange, lange Canadese... 22 jaar jong... Isabel Weidman uit Ottawa in Ontario moet haar eigen race gaan rijden, zei Bart Schouten. Haar coach eerder vandaag. Wij concentreren ons op Irene Wüst, die in 19.46 opent. En op de eerste 200 meter, 1300 honderdste van op een seconde pakt op Carlijn Achterricht. De diep zit meteen. Dat lichaam, dat bovenlichaam mooi horizontaal, heel veel snelheid te pakken heeft. Met dat bovenlichaam mooi heen en weer gaat Jemig Erben. Wat knalt ze nou door die buitenbocht heen? Ja. Wat een snelheid in het begin van de race bij Irene Wüst. En dat zal ons Moeten, want ze moet voorsprong pakken op het schema van Kalijn Achterheden, want die had een paar hele goede slotronden. Dus nu, de eerste volle ronde is, normaal is het altijd heel snel. Ja, 30-0 van Irene Wus. Vorig jaar reed ze hier een rondje 29 en Kalijn reed een rondje 30-2. Dus ze is inderdaad wel iets sneller, maar ik denk dat ze zometeen nog een paar goede ronden moet rijden, hoor. want en nu rijdt ze naar duizend meter toe en wat het verschil is zometeen al met, met Kalijn. Hier had Kalijn een hele mooie kruising, dat je op die kruising 5 meter af zit en de kijk heen kan rijden en er gewoon voorbij kunt Rijden. <laughs> Irene Buust moet het helemaal alleen doen. Deze hele drie kilometer. Ligt al 50 meter voor op Isabel Weidman. 30 achter in deze volle ronde. 16e van de seconde voorsprong op Carlijn Achterheekte. De kruising komt ze op. Ze ziet het rondebord met die tijd van Wouter Oldeuvel. Armen op de rug. Mooi nog altijd dat vlakke bovenlichaam ze volgt. Haar knieën als het ware met een bovenlichaam. Om dat lichaam goed gecentraliseerd te hebben. Boven dat been dat de afzet levert. Die zijwaarse afzet. De basis van het schaatsen op de lange baan. Alweer door de bocht heen gekomen. Arm weer op de rug. Het ritme, het tempo oh. ligt hoog. De snelheid ligt hoog. Rondetijd nu 30-7. Knap hoor, knap. Na die 30-0, 30-0, nu 30-7 voor Irene wust die een voorsprong van een volle seconde heeft opgebouwd op het schema van Carlijn Achterreek. Vorig vorige seizoen moest ze bij het WK dat snelle begin bekopen aan het einde van haar race. Nu zie ik een vlakke hand bij haar coach, bij Rutger Thijssen. Ja, en die ronden zijn echt heel goed. Als je drie rondjes in de 30 kunt rijden, dan rijden een hele mooie vlakke race. En er ziet er nog steeds... Heel erg dynamisch uit. Armpjes op de rug. Het lichaam gooit ze heen en weer. Dan gaat ze daar naar die 1800 meter toe. Rond de tijd 91. Ja, dan is zij hier bezig met een wereldrace hoor. En is ze op dit moment 1,3 seconden sneller dan de klein achterrekener. Ze ligt op het schema van het Nederlands record, dames en heren. Uit Calgary. Op hoogte gereden door Renate Groenewot in 2007. Als ze dat hier weten te fixen, weten te rijden. Nou, dan is het goud in deze rit vergeven. Maar het wordt wel moeilijker. We zien de tanden bloot van het bijten bij uh, Irene wust in de buitenbaan. Op dit moment armen op de rug. Op weg naar de volgende doorkomst. 2200 meter. Twee ronden nog te gaan. Dat schema van het Nederlands record. Ja, daar zit ze nu een halve seconde boven. Rondetijd 31,5. Dat betekent dat ze er nog eens twee tienden bij pakt op Achterheekte. Anderhalve seconde voor ligt op het schema van haar landgenoten... van Carlijn Achterheekte. Ze heeft 70 meter voorsprong op Isabel Weidman. Geen concurrentie uit Canada. Ze is op weg door de bocht. Daar zit ze nu halverwege die binnenbocht. Op weg dadelijk naar de Bel voor de laatste ronde. Wat een sublieme race op dit moment, Erme. Ja. Van iedereen Wust. En dan gaat ze naar die bel. De rondetijd van Carlijn achter. Het was 32 En wat voor rondtijd rijdt zij hier. Ze rijdt hier volgens mij. 20 heeft ze de seconde voorsprong. En dan moet ze een rondtijd rijden. Onder de 35 mag ze niet helemaal stuk gaan. Maar de mond gaat het open. Ze schudt het lichaam, schudt. Het lichaam, het lichaam hapert. Dit wordt spannend hoor. Ze, ik denk dat het vroeg is. Maar oh oh. oh. Ze gaat helemaal stuk en nog 200 meter te rijden. Want ze gaat nu beginnen aan de laatste bocht. Dus de buitenbocht voor Irene Wuus. Daar mag ze niet al te veel oh, snelheid oh, oh. verliezen. Vorig jaar verloor ze dus bij dat WK veel in die laatste ronde. En nu, en nu, en nu. Bij deze Olympische Spelen. 3,59, 21 voor achter Eekte. Hier komt Rus. 3,57, 3,58. 3,59. Nee, ze redt het niet. Ze redt nee, het niet door de volgende 36. 3,59, 29. 800ste langzamer dan Carlijn. Achter Eekte. 800ste Wat langzamer dan achter Eekte. Wouter Oldeuvel slaat de boarding in tweeën zo'n beetje. Op de kruising het paarse spandoek dat daar hangt met Pyeongchang 2018. De armen in de nek bij Rutger Thijssen, de coach van Irene Wust die met een super race op schema lag voor een baarrecord en de snelste tijd... De tweede tijd nu op haar naam heeft. Whiteman, trouwens, de derde tijd. De Nederlandse dames staan er ver boven. 3,59 meter. Zag Je zag het gebeuren. Je zag het gebeuren in die laatste 200 meter. In één kon ze het niet meer vasthouden. En ze schopte naar achter. Die afzet ging niet meer opzij. Ze kon geen snelheid meer maken. En ze wilde wel, ze wilde het graag. Maar ze had gewoon moeten blijven zitten. Rustig moeten uit blijven rijden. En dan had ze het gehaald. Acht honderdste van de seconde. Wat een ongelofelijke race dit. En wat Kalijn Carlijn Kalijn Kalijn. Ja, staat nog altijd. Eerste. Wereld. En er komen nog drie ritten. Olympisch Welke kampioen. zes dames komen in actie? Nou de volgende zes. Blondair. Perstijn, Takagi. Antoinette de Jong. Natalia Voronina. En Martina Sablikova. Dat zijn de dames die achtereekte oh, oh, oh. van het goud kunnen afhouden. Want Irene Wüst is niet geslaagd. Jongen, jongen, wat een thriller was dit trouwens. Achtereekte ontploft ze ongeveer aan de kant op de tribune. Die is eigenlijk nu al blij. De ouders van Wüst zie je echt verbijsterd kijken... van wat gebeurt hier allemaal. Rutger Thijssen, de coach van Wüst... staat ja, met lege handen, lijkt het wel. Ja, het is Rindje. ongelofelijk. Eigenlijk zag alles er... tot de laatste ronde heel goed uit. Maar ze gaat ook van 2-6 naar 3-6. En dat is in de laatste, laatste ronde een seconde van vallen. Dat is gewoon te veel. En je ziet ook aan het gedrag van Achtereten: van Het maakt niet uit. Ik heb mijn race gereden. Ik ga een feestje vieren. Als je op papier kanshebber bent, dan sta je met spanning. Ga je op het middenterrein zitten wachten tot je, tot je race is. Maar Kalein, Kalein die zit gewoon al op de tribune met familie, al blij... en iedereen feliciteert haar al. Dus misschien weet ze het zelf gewoon al. Ze zal na die eerste ronde van WUZ wel gedacht hebben van... oeps, daar ga ik, want wat was dat een fenomenale ronde. Ja, maar goed, Achter Eekte, die rijdt gewoon een goede race. En, en die kan alleen maar denken, ja jongens, ik heb een goede race gereden. Dit is wat ik heb gedaan... Laat de rest het maar zien. Jij zei het al, hè? twee ronden voor het einde zei al... Irene gaat een stuk. Ja, je zag het gebeuren. Je ziet dat de techniek verandert. Dat ze meer gaat werken met het bovenlichaam. En uh, ja, dan weet je bij Irene dat de rondetijden ook best wel hard omhoog gaan lopen. En ze, natuurlijk rijdt ze een goede. Ze rijdt een van de beste races van het seizoen. Maar niet goed genoeg voor Goud. 800ste. Jongen, kijk eens naar de teleurstelling daar aan de kant. Ongelooflijk, Sebas Erben... Ja, gaan we naar het Nederlands podium. Dat vind ik me op dit moment eigenlijk af te vragen. Want we krijgen dadelijk Antoinette de Jong nog. Nou, dat zou wat zijn als we gewoon verder gaan op de insortie ingeslagen weg. Met al dat Nederlandse succes. Want als je kijkt naar achter eten en Wust. En dan het verschil naar de nummer 3, Isabel Whiteman, Dan zit er gewoon 5 seconden tussen Wust en Whiteman. Vijf seconden is een groot gat. En waar gaan dan Ivanie Blondin uit Canada en Claudia Perstijn zich tussen zetten als het ware? Erben zwaait naar de baan. Zwaaien ze nee, Zo van, Nou, hartstikke leuk. 600 meter gereden. En we weten nu al dat ze de tijd gewoon niet gaan halen. Want Blondin is nu al 1,6 seconden langzamer. En Claudia Perstijn is nu al na 600 meter al twee seconden langzamer dan dan met alleen achterrekten. Claudia Perstein, die uh, volgende week donderdag... dus niet aanstaande donderdag, maar de donderdag daarna... 22 februari, haar 46 e verjaardag gaat vieren. Ze heeft alle tijd om 46 kaarsjes die dag uit te blazen... en een mooie taart te gaan kopen, want die dag is er geen schaatsen... op de lange baan, wel op de korte baan. Er staat wel een dag gepland, maar dus geen lange baan. Ze ligt achter ten opzichte van uh, Ivanie Blondet... de 27-jarige Canadese die ooit begon als shorttrackster... en na uh, vijf in drie jaar tijd besloten dat het genoeg was met het rijden op de korte baan. En haar geluk ging beproeven op de lange baan. Terwijl we zien hoe Irene Wüst, Ja, toch behoorlijk gedesillusioneerd op dit moment van het ijs afstapt. En een beetje krapt in haar haar. En nu neerploft op het bankje. De bril wegsmijdt. Handen voor de ogen. En we zien de rood-wit-blauw gelakte nagels. En ze moet getroost worden. Deze nederlaag komt hard aan. Irene 800 800ste van een seconde langzamer dan Carlijn achterheen. Ik kijk weer even. Naar naar de baan. Daar rijden de dames. Moet even zoeken. Eerlijk is eerlijk. Blondair met een meter of zeven voorsprong op Claudia Perstijn. Ze hebben 1800 meter afgelegd. Na twee minuten, 26 seconden en 300ste We moeten Blondair gaan vergelijken Erben met Isabel Weidman. Want dat is de dame die nu op drie staat. En als ik kijk naar de tussentijden van Blondair is zij bezig om richting die derde plaats te ja, rijden. Ja, maar dat gaat ze ook op dit moment gewoon niet halen. Ja, ze rijdt natuurlijk wel een mooie vlakke race. Ze rijdt 31.0, 31.2 31.6, 31.7. Dus ze rijdt een mooie, mooie vlakke rondtijd. En kan dat inderdaad wel. Maar ja, ze is nu al zoveel langzamer. Hè, als klein achtereekte. En Irene is 3,2 seconden. En Claudia Perstijn is nu al 4 seconden langzamer. Dus die, dat, dat is helemaal geen enkele bedreiging voor de Nederlandse dames. Nou, rondtijden. Claudia Perstijn. 32-0. En uh, uh, het verder op Londen. 31-8 is ook gewoon een goede rondetijde. En als we kijken naar die ritten van bijvoorbeeld Claudia Pechstein. Dan is het wel een mooie rondetijde. Als we gaan kijken zo naar die 5 kilometer. Want, Want het dus is een uh, vlak. Vlak, ja, Helemaal vlak. Absoluut. Londen trouwens de winnares van de laatste wereldbekerwedstrijd. Voor deze Olympische Spelen. Een aantal weken geleden in de Duitse Ervoert. In 4 0 86 Ze gaat de bel horen voor de laatste ronde. De bel dus voor de laatste 400 meter. naar 3 30, 38 en dan ligt ze nog altijd op koers. om de derde plaats over te gaan nemen. van haar landgenote Isabel Weidman. Zet nog eens aan bij het opkomen van de kruising. Valt behoorlijk ook voorover. Passeert nu Pieter Muller. de coach van Claudia Perstijn. Müller met een behoorlijke grijze haardos. inmiddels opgelopen in al die jaren. Nu haar eigen coach. inmiddels ook voorbijgereden. Bart Schouten met witte pet. Ze ziet trouwens als ze achterom kijkt. dat Perstijn nog behoorlijk dichterbij komt in de laatste binnenbocht. Arme los bij Perstijn. Nu ook bij Ivan. Blondin. En dan wordt het een eindtijd van 4 minuten 4 seconden en 14 honderdste van een seconde. En dan is dat inderdaad 12 honderdste van een seconde binnen de tijd van haar landgenote Isabel Weidman. Ja, en Erwin, als je op je 6, 45ste nog 4.0449 40 kunt rijden, Claudia Perstein, ja dan doe je het toch wel goed hè. Dan is het heel erg goed, maar dan ben je wel gewoon 5 seconden langzamer dan Klein achterreikte. Die is geen 45, maar die is wel in de leeftijd dat ze gewoon olympisch kampioen kan worden. En dat gaat ze misschien wel worden. Want we hebben nog maar twee ritten te gaan. Nog maar ja. twee ritten. En ik zie eigenlijk maar twee kansen hebben ze nog. Oh ja, wie? Drie, nee, er zitten drie nog. Takagi ook nog. Takagi kan natuurlijk ook nog. He, die staat nu zo meteen aan de stad. Ja, voor haar rit tegen Antoinette de Jong, Mio Takagi. Ook een pupil van Johan de Wit. En over Johan de Wit gesproken. Vier jaar geleden was die Nederlander nog in Nederland actief. Met een heel klein ploegje. Het was een soort opvangnet. En die ploeg werd een beetje uitgelachen of uitgelachen. Maar in ieder geval wel een beetje met een schuin oog bekeken van ach, zie ze eens hun best doen. En toen namen ze een naam aan. Project 2018. Dat werd de naam van die ploeg. En weet je wie er allemaal voor die ploegen reden en werkte? Nou, Johan de Wit was dus de coach, ja. is hier als coach van Japan. Tedjan Bloemen reed voor die ploeg. Morgen favoriet voor een medaille op de 5000 meter... en uitdagen van Sven Kramer. Anouk van der Weijden gaan we in actie zien op de 5 kilometer. Irene Schouten gaan we in actie zien op de massastart... en is daar favoriete En Carlijn Achterrechten. Ja. reed ook vier jaar geleden voor die ploeg. Dus project 2018, kun je vier jaar laten zeggen. Is toch behoorlijk geslaagd en gaat misschien wel op deze eerste dag... van het het Olympisch toernooi. Meteen een gouden medaille pakken. Achterreten 359-21-1. Irene Wust 359-29-2. Antoinette de Jong, de Nederlandse kampioene. De winnaar van deze afstand op het Olympisch kwalificatietoernooi En de winnares van de eerste wereldbeker van dit seizoen in Ereveen staat nu in de baan. Dat zou helemaal een stunt zijn als we dit toernooi gaan beginnen. Met een Nederlands 1 2 3. De Jong. Oei, oei, oei. Wat een geconcentreerde blik. Een gespannen blik. Ze is begonnen. 22 jaar jong. Vier jaar geleden. Huilend van verdriet. Toen ze op haar achttiende was gedebuteerd met een vond ze zelf tegenvallende zevende plaats. Ze neemt het op tegen Mio Takagi. Een Japanse dame die dus onder bewind van Johan de Wit is uitgegroeid tot een ster. Vooral op de 1500 meter. Wat kan Takagi op deze 3000 meter? Nou in ieder geval neemt zij het initiatief. Opent in 1906. 20 rond voor Antoinette de Jong. 900ste was de openingstijd van Takaki. Langzamer dan die van Carlijn achtergegeven. Ja, inderdaad. En op papier is dit eigenlijk de mooiste rit. Hè. Dit zijn twee dames die aan elkaar gewaagd zijn. En dat zie je ook meteen op die eerste kruising. Daar moet Antoinette echt vol gas geven om naar die Takaki toe te rijden. En dat doet ze ook. Het komt nu onderdoor. En dan ben ik heel erg benieuwd naar wat voor rondetijd zij gaat rijden. Het ziet eruit alsof ze echt hard weggaat. En misschien gaat zij wel een rondje 29 rijden. Nou, dat gaat ze dan net niet rijden. Ze gaat ook een rondje 30 Eén rijden. En dat is gewoon een prima ondertijd om mee te beginnen. Dat is een, een tiende van de seconde sneller dan klein achterreten, maar ietsje langzamer dan Irene Mius. Dus voor haar is het zaak om nu zo snel mogelijk ook een paar dertigers te rijden. Want dan kun je mee voor goud. En ze blijft in ieder geval Mio Takari voor. Ondanks het feit dat Antoinette de Jong de buitenbaan achter de rug heeft. De armen nu op de rug. Zwiert mooi over de baan. Heeft een beetje wat dat betreft dezelfde stijl als uh, Irene Buus, maar zit wat hoger. Dat wel met de bovenlichaam. Komt door in een 2091, Dan blijft ze hangen... op 69-honderdste van de verschil achter uh, reekten. Dus dit is lekker nu... Dit is op lekker. de kruising. Kan heerlijk mee... met Mio Takagi. Die vlak voor haar rijdt. Takagi van binnen naar buiten. De Jong van buiten naar binnen. Kruising zit erop. Nu weer door de bocht heen. Dus dit moeten de 400 meter worden... waarin Antoinette De Jong Takagi van zich af weet te schudden. Maar het valt nog mee, hoor. Het verschil... tussen De Jong en Takagi... op het rechterstuk. En ik vind wel dat De Jong... al een beetje naar achter trapt. 31 rond... voor de ronde... Terwijl achtereten in deze fase een 31-1 reed. Dus dat is wel redelijk gelijk. Maar het spat er nog niet vanaf, Het spat er nog niet vanaf. En als ik kijk naar Tegaki: 38, 1-0, 1-1. Die heeft soms weer een vlakke race. En die probeert nu via die binnenbocht de aansluiting te krijgen met Altred en de, de, de, de, de Jong. Dat lukt niet helemaal. Ik heb het gevoel dat ze wakker gestuurd is. Dat ze weet, ik moet gas geven. In deze rondes is het belangrijk. Want als het nu niet gebeurt. Dan ben ik zo meteen te laat. Ik heb een achterstand. Ik moet nog ergens een goed, iets goed maken. En kijken naar deze rondetijden. Wat gaat die rondetijden worden? 316. Nee, hoor. Ze gaat weer inleveren. En ze is nu 18e van de seconde langzaam. Maar. maar ze heeft voor de tweede keer een ideale kruising. Ze gaat naar de kijking, maar ze rijdt er niet hard genoeg heen. Die moet er nu keihard heen rijden. De keihard voorbij rijden. Want dan ga je voor goud. En anders is het de race voor, voor brons maximaal. Ja, eens kijken of ze nu gaat doorkomen bij het ingaan van de laatste twee ronden. Antoinette Dion. Gekomen, armen op de rug. Het wordt wat minder flexibel allemaal daar. Richting die 2200 meter. naar 2,55, 39, 31, 7 voor de ronde. Ze ligt op dit moment op koers voor de derde tijd. Maar wel nog binnen een seconde van achter eten. en Wus En kan Takagi nog één keer terugknokken. Die houdt de rechterarm van de rug af op die kruising. En heeft meer snelheid op de kruising dan Antoinette de Jong. Gaat nu via de binnenbocht misschien wel weer naast Antoinette de Jong komen. Of dat nog net niet mee. Dat zit er nog. Niet in. Er zit een uh, anderhalf, twee meter tussen. Als de bel gaat klinken voor de laatste ronde. Maar kijk eens wat Takaki nog over heeft. Die versnelt oh. nog één keer door. En hier gaan we de laatste ronde in. En, en 75 rondes van een seconde. Ze achterstand aan... van de jong op achtereten en wust. Ja, en ze rijden allebei een rondje en twee in En voor de derde keer kan, kan Alfred erheen rijden. En nu gaat het aan Pilos. En nu moet ze erheen. Maar ze heeft nog een aantal Het is te veel hoor. Ze gaat hem niet redden. Dit gaat een rit worden voor Brons. Maar ze heeft wel Nio Takaki nu verslagen. Wat heeft het voor de van de laatste binnenbocht. Antoinette de Jong op zeeniveau nog nooit binnen de vier minuten gereden. Heeft ook nog wat over in de uitsprit. Heeft nog veel over. 3,57, 3,58, 3,59. Rijdt net niet binnen de vier minuten. Maar met 4, 0, 0, 0, 2 staat ze wel op de derde plaats... met nog één rit te gaan uh, op deze 3000 meter achter, achter En Buust, weet u nog vier jaar geleden al die afstanden... met Nederlandse successen? die uh, 1, 2, 3. Het staat nu 1, 2, 3. Voor Nederland. 1 Achterheekte, 2 Wus, 3 De Jong, Antoinette De Jong, 4 Mio Takagi. Maar er komt nog een dame uit Tsjechië en eentje uit uh, namens, ja, wat was het, Olympic Athlete of Rusland. Zo was het. Voor Ronina en Sablikova. Terwijl Karlijn Achterheekte weet dat zij een medaille heeft. Minimaal brons, want er komen nog twee dames in de baan. En zij leidt met 3, 59, 21. Rinkje Ritsma, Nederland 1, 2 en 3 momenteel. Ja, dat hadden we niet voorspeld volgens mij. Maar het uh, ja, zou, zou een briljante start zijn voor deze Spelen. En je moet ook met elkaar, met dat Nederlands team, met Team NL... moet je in de winning moed komen. En dan is dit wel heel fijn hoor, als je zo'n eerste dag hebt. Denk jij meteen weer terug aan Sochi, de clean sweeps die daar waren? Nou, zo begon het ook hè, daar. Dus uh, ja, het, het kan wel. Kijk, Met het, met het missen ook van, uh, van de Russen, van uh, Kulisnikov en uh, Yuskov... Hebben we zeker bij de mannen. ja. vallen de gaten, wat dat betreft. En die kunnen de Nederlander zo. Uh, zonder moeite, moeite opvullen. En. Ja, eigenlijk is doen we het wel nu verrassend. Bij de toch? dames Fijne doen we het nu al beter uh, dan verwacht. En ja, ik had hier zeker geen Nederlands podium voorspeld. Maar ik had ook zeker niet achterrekenen, had ik voorspeld. Wat hij nu. wat die heeft laten zien. zo een race. Iedereen gaat gewoon kapot. Of haal het al. Het... Als we naar de jong kijken. Ja, die mist eigenlijk al in het begin. En dan zie je die al tegen een achterstand aanrijden. En ja, dat haalt ze gewoon niet meer in. Ik vind het bloedspannend. En we gaan naar de laatste rit. Sebastian en Erben, Martina Sablikovar. De Olympisch kampioen van Vancouver. Goort haar arm de lucht in. Haar rechterarm. En we zagen een glimlach bij de Tsjechische. 30 jaar is ze inmiddels. De dame die zoveel last heeft gehad van blessures. Deze winter. Haar rug. Haar knieën ook hier in Kangnung in Zuid-Korea zo aan het klagen was. Het gaat niet lekker, ik voel me niet goed. Ik heb twee maanden niet goed kunnen trainen. Ze is begonnen aan de laatste rit tegen Natalia Voronina. Dat is dus de russie die er wel is namens de Olympic athlete of Russia. In het blauw met grijs gaat Voronina, dit seizoen winnares in Salt Lake City. Er als een haas vandoor. Die pakt een paar meter gelijk op Martina Sablikova. Ik vind Sablikova altijd het meisje van de middelbare school. Die altijd zei dat ze de repetitie nooit had geleerd... Maar vervolgens het is wel een haalde voor het proefwerk. Altijd klagen, maar wel vaak op het juiste moment in de goede vorm. Nu zoekt ze die vorm in de eerste volle ronde op deze 3000 meter. De laatste rit, de jacht op de 3.59.21 van Kalijn achterreten. Ja, en over open 20-1. En dat is in principe voor haar een prima opening. Nu is het voor haar zaak om een goede eerste ronde te rijden. Want die Nederlandse dames reden echt fantastisch. Die reden lage 30ers. de eerste twee rondes. Nou, ik ben benieuwd wat ik over nu, nu, nu, nu, nu kan ik neerleggen op dit... Op deze ijsbaan. 30-4 voor Sablikov. Dat kan nog steeds. Ze is nu al wel 17e langzamer. Heeft zij ook het geluk van een mooie rit voor Renina. Die heeft de buitenposten. Die kan er nog heen rijden. En die rijdt nog naar Sablikova toe. Dat is natuurlijk geen goed teken. Want die moet zo meteen wel ergens ongelooflijk gas geven. Want die rit van Kalijn achterreden was gewoon heel erg goed. Voronina komt onderdoor, na de duizend meter toe. En wat zijn nu dan de rondzijden? Nu moet er gewoon weer een dertige komen. En het liefst een lage dertige. Wat zijn die onderzijden? 31. Nee hoor. Voor Voronina, 30-9 voor Martina Sablikova. Ze verliezen niet alleen op achtereten, Ook op Wiest, ook op Antoinette de Jong. Voor Voronina, met een beetje een typische slag. Ze nu en dan maakt ze een paar hele korte passen achter elkaar. En dan in één keer weer op datzelfde rechte stuk. Is het wat meer zwieren, is die slag wat langer. Sablikova onderdoor in de binnenbocht. Is een beetje aan het puffen. Zij heeft al die traditionele en kenmerkende voor haar lange slag te pakken. Na 1400 meter. 31-1 voor Sablikova. Dezelfde ronde als achterheekte. Maar wel 1,3 seconden langzamer. Ook langzamer dan Wust. en Antoinette de Jong waren in deze fase van de wedstrijd. Langs haar coach. Langs Petter Novak. Langs Sergei Klevchenja uit Rusland. Die de coach is namens die Russische atleten. De, vier, de drie Russische schaatsers die hier zijn komt Vorenina terug via de binnenbocht. Nou, ze komt bijna naast Sablikova. Maar Sablikova heeft nog altijd de leiding als we onderweg zijn naar de 1800 meter. Ja, en de tijd van achter was hier 31,3. 31-3. En wat voor tijd rijdt Sablikova? Die rijdt 31-8. Nee, jongens, het is gewoon klaar. Het is over en sluiten. Dan kan ze nog wel zo meteen die kruising hebben. Want dan kan ze heel mooi naar Vorenina toe rijden. Overal voor de, voor de tweede keer. Maar dan is dat gat is gewoon al 1,8 seconden. En dan moeten ze echt... Ongelooflijk hard rijden. Dan moet ze eigenlijk gaan versnellen in die laatste drie rondes. Dat ziet er dan uit alsof ze nu gaat versnellen. Maar ik ben benieuwd naar één rondetijd dan. Als ze nu kan versnellen, dan kan het nog. Maar anders is het gewoon gedaan. En dan is Kalijn achterreikte gewoon olympisch kampioen. Ja, dan gaat het de vraag worden. Dan krijgen we een oranje, een Nederlands podium. Rondetijd 31-8 nu. 2,56, 42. Oh, oh. Nog altijd langzamer. Dan achtereten, dan Dus en dan Antoinette. De jongs is ook langzamer dan Mio Takagi. En dus lijkt het erop alsof Sablikova het hier niet gaat redden. En het podium oranje gaat worden. En Hier bij de buren, de lange baan. Klaar. Hoe is het bij jou? Ja, daar is het ook spannend. Zojuist gestart in de finale rit 1500 meter. Met twee Nederlanders. Isaac de Laat en Shinky Knecht. Shinky Knecht is de man van de 1500 meter. Hij is de snelste man ter wereld op de short track schaatsen. Op deze afstand. Maar moet wel afrekenen met twee Koreanen. En dat zijn niet tenminste Lim en Wang. Zitten ook in de baan. Het is een uh, drukke finale met negen mannen maar liefst. En we zien Knecht nu in vierde positie. achter uh, Jeri Stratos. En uh, Knecht heeft alles onder controle. We zien dat uh, de laatste uh, positie kiest. Een beetje achterin. Het gaat nog niet zo snel. Girard, de Canadees aan de leiding. Met Hamelin. Hamelin, die kennen we natuurlijk. Hij is 33 jaar oud. Hij is een veteraan in dit gezelschap. Drievoudig Olympisch kampioen. Maar het lijkt erop dat uh, Hamelin zijn beste jaren toch wel heeft gehad. Wordt nu overgenomen door Elie Stratoff. En uh, Sinti Knecht laat zich nog niet uitdagen. Dan komen er twee Koreanen buiten om. Het is ook te horen. En Knecht denkt, ja, dan ga ik binnen door. Knecht gebruikt. De minste meters en zit meteen ook voorin. Twee Koreanen aan de leiding. Knecht nu naar de derde plaats. Shinki Knecht. ze zijn bang voor hem in Korea. Dat staken ze niet onder stoelen of banken, ook tijdens de persconferentie. Dat is onze grote ja, tegenstander. En dat laat hij ook zien hoor, daar gaat hij buiten om. Met speels gemak zo lijkt het. Hij had een wake-up call nodig. Daar verslikt een van de twee Koreanen zich. Knecht aan de leiding. En die moeten nu terugvechten. Knecht aan de leiding. Ja, die positie moet je dan lang zien vast te houden. Want we zijn er nog niet. Knecht. De man die... Van die geweldige acties heeft. Wang in tweede positie. En die andere Koreaan Lim in derde positie. We zien de late nog ver achterin zitten op de vijfde plaats. Terwijl Knecht nog steeds aan de leiding gaat. Gaat Lim dan binnendoor. Neemt nu de leiding. Maar Knecht is bij de les. Twee mannen met lichte voorsprong. De Koreaan Lim en Shinky Knecht. Terwijl de Fransman onderuit gaat voor Connet. We gaan naar de bel voor de laatste ronde. Zit er een medaille in voor Knecht. Eén Koreaan uitgeschakeld door een val. Sjinkie Knecht, we gaan de laatste bocht in. Lim aan de leiding, Sjinkie Knecht wil binnendoor. Krijgt een ruimte. het wordt zilver. Zilver voor Shinky Knecht en het stadion ontploft. Want de Koreaan Lim is Olympisch kampioen. En Knecht pakt het zilver voor Elie Stratov die de bronzen medaille heeft. Wat een ongelofelijke ontlading hier trouwens in het stadion. Terwijl Herbert bezig was met de race van Shinky Knecht, de zilveren race. Maar hier in het stadion werd bekend dat Sablikova het niet gehaald heeft. Sebas en Erben, ongelooflijk. 1, 2, 3 Nederland. We gaan gewoon verder waar we in sortie geëindigd zijn. Het is bizar, het is bijzonder. Dit had ik echt niet verwacht. Want dit was die afstand waar dit seizoen al die verschillende winnaressen waren. Dit was die afstand waar ook de niet-Nederlandse dames zo goed presteerden. Met ook goede tijden in de wereldbekers en de wedstrijden die we gezien hebben. En dan komt de Olympische wedstrijd. De Olympische drie kilometer. En dan wint Carlijn achter -Eekte in 359 21 het goud. Pakt Irene Wust de zilveren medaille en die zal balen van die achthonderdste van een seconde waarmee zij het goud verliest en genoegen moet nemen met het zilver. En Antoine Nette de Jong blijft in 4 -0, 0 0 2 Martina Sablikova. 52 honderdste van een seconde voor. En grijpt dus de bronzen medaille. Een bizar, bijzondere begin van uh, dit Olympisch schaats toernooi. Ze zat in vak G12 volgens mij. Toe te kijken. Carlijn achterreekte bij haar familieleden. Na die uh, laatste rit. En sprong ze toen allemaal in de armen. De dame die bijna nooit won. Ja, wel eens in de B-groep. In de wereldbeker. En wel eens in Afstand op een NK Allround. Maar dat is het. Ja, een keer een wereldbeker met de ploeg en achtervolging. En dan in één keer vandaag pakt ze op deze 10e februari het hoogst haalbare. Olympisch goud op de 3000 meter voor Karlijn Achterreek. En eer wie het toekomt, mijn buurman links naast mij zei het in het welpauze. Ja, goud, goud, goud voor Karlijn Achterreek. Ja, zo moet je weten, je ziet het gebeuren. Want zij mag rijden als eerste. Onbevangen mag ze rijden. En dan gaat iedereen. Kan die de tijd hè? En hij is ook onder de vier minuten. Dus iedereen weet, dit is een snelle tijd. En dan gaan ze zich op, op stuk bijten. En Irene Wies had het bijna. Maar het is gewoon te hard. Het is gewoon te mooi. Het is een fantastische race. Ja, ik vind het zo mooi. 29 januari. Goud, zilver, brons. 29 januari met 28 jaar jong Carlijn achtereekte. Het is trouwens de derde keer dat er een podium is op de 3000 meter met, allerlei, uh, met de drie dames van één nationaliteit. In 1984 en 1998 gebeurde het eerder in Sarajevo. Drie dames uit Oost-Duitsland. En in 1998, 20 jaar geleden, drie dames uit ja, zeg maar, het gewone Duitsland... zoals we dat nu kennen. Niemand, Perstijn, Friesinger, Nu drie Nederlandse dames. de Goud, Buust het Zilver en Antoinette de Jong pakt de bronzen medaille.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 In Arnhem is een man uit Mok gearresteerd op verdenking van zware mishandeling en poging tot moord. Hij en drie anderen lagen gewond in een huis. De politie denkt aan een uit de hand gelopen ruzie. En zo'n 40 PVDA-afdelingen doen onder een andere naam mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ze zijn bang voor verlies als ze op 21 maart de naam PVDA gebruiken. Meld trouw. Vorig jaar verloor de PVDA bij de Tweede Kamerverkiezingen 29 zetels. Radio Olympia met Patrick Lodiers en Geo Lippens. Rintje, wat hebben wij beleefd? Oh, nou, we hebben een race gezien. Nederland 1, 2, 3. Achtereten die in rit 5 gewoon een tijd neerzet... waar de rest gewoon niet meer aankomt. Het is eigenlijk één, zoals je hem kan bedenken... het is al zo vaak gebeurd. Iemand die zet een tijd neer, heel vroeg in de wedstrijd... die eigenlijk op papier geen hebt, is. En als die tijd dan zo snel is... Ja, het komt toch gewoon niemand meer aan. Het is ongelooflijk, maar het is gewoon weer gebeurd. En wat een vreugdeuitbarsting bij Carlijn. Maar daar tegenover staat die enorme teleurstelling van die 800ste van Irene Wust. Ja, zo dichtbij. En, en Wust is beter dan ze dit seizoen ooit is geweest. Maar er staat die dekselse achtereekte, die staat gewoon voor haar met 800ste. Irene slaat zichzelf voor de kop. Die denkt, waar heb ik het laten liggen? En laten we eerlijk zijn, hè? Erwin ja, had het van tevoren gezegd... Ja. maar wij vallen hier toch van de stoel van verbazing. Ja, ongelooflijk. En dan denk je, de Jong die heeft ook nog een kans. Die is eigenlijk het hele seizoen sneller geweest dan uh, Irene Wust en dan Achter Eekte. Maar je ziet aan de Jong, ze is niet soepel, uh, blijft er tussenin hangen. En dat betekent dat je niet echt de rake klappen kan geven waar zij zo bekend om staat. En ook zij haalt het dan gewoon niet. En ja, ongelooflijk. Ik ben er eigenlijk een beetje stil van. Sablikova, ja natuurlijk een, wel een kanshebber. schaats ook een goede race. Ook beter dan ze dit seizoen ooit heeft gedaan. Dus ze is er wel. En daar is ook zeker een naam waar we rekening mee moeten houden op die 5 kilometer. Maar hier redden ze het gewoon niet. Nederland 1, 2 en 3. Ben jij ook zo benieuwd trouwens, naar de reactie van de kerstwegse Olympisch kampioenen? Nou ja, absoluut. Ze Iedereen zat, wilde horen, hè? Ze zat al op de tribune feestje te vieren. De wedstrijd was nog in volle gang. Big smile. Nou, Volk laten over. we maar eens even naar de gaan luisteren. Jeroen Stekelenburg, collega van de TV, die staat op de Ja, ontzettend gefeliciteerd. Kun je het al geloven? Nee. Nee. Ik kan het nog niet echt uh, beseffen, nee. Dus proberen te vertellen hoe dat half uur geweest is ja ik, ik zat mijn vader en ik werd helemaal gek van ik werd, ik werd helemaal gek van de zenuwen en ik probeer alleen maar oké oké er moeten er nog zoveel. en uh, ja toen wisten met 800 boven dat toen uh, toen had ik het helemaal niet meer Was dat de race dacht je toen van Hé, hey, nu kan het wel eens goud worden nee want de Gaki moest nog Antoinette moest nog uh, Fornina moest nog uh, blonde en uh, dus nee ja uh, ik uh, gegeven moment dacht oké okay, ik ben al vijfde nou, en toen ik de laatste rit begon toen had ik al brons. Ja, dat waren wel echt uh, zware vier minuten. Met wat voor idee ben jij hier nou naartoe gekomen? Want we hadden het er vooraf over dat ja, je, je redelijk in de, in de looten bleef. Is dit een stout plan dat je zelf wel al had? Ja, zeker. Ja, en ik vond die rol prima. En uh, iedereen inderdaad uh, hield niet. Ja, ik denk dat de sporters wel rekening met me hielden. Maar inderdaad de pers en de media niet. Maar die rol vind ik heerlijk. En... Uh, ik ben goed in uh, een tijd wegzetten en dat, dat lukte nu. En dat, is, uh, ja, dat betaalt goed uit. Moet je laten gaan, want je moet het podium op. Klein Achtereten is olympisch kampioen. Jeetje, dank je Ze kan het zelf ook niet geloven. Nee, maar ja, het is toch ook een droom dit. Het is gewoon een sprookje. Ja, het is sowieso een sprookje. Nederland 1, 2 en 3. Ja, we beginnen gewoon weer goed. En laat het, uh, laat het een, een, een, een mooi begin zijn van een fantastische speler. Uh, Team NL die, die heeft dit su soort successen heeft die in het begin nodig... om in die flow te komen, die Olympische flow. En uh, ja, dan is dit gewoon echt een droombegin. Dat moeten we nou trouwens met al die doemscenario's We hebben het er net al even over gehad. Je hebt het al gezegd, Renate Groenewold in het verleden. Goed op die lange afstand, de Wüst natuurlijk goed. Maar er zat geen opvolging aan. Nu hebben we ineens Carlijn achter -Eekte. We hebben ook nog Sme Visser op de 5 kilometer. Hè? Ja, zeker. Maar dat is ook zeker een kans hebben voor, uh, voor het podium. En, en ondanks haar jonge leeftijd... Moeten we daar wel rekening mee houden dat hij, gewoon, dat hij het gewoon erg goed kan gaan doen. Maar kan dat dan zo snel in één keer omdraaien? Ja, maar je, je ziet aan achterekte ook. Die, het Olympisch gevoel, ze is relaxed. Uh, de rest neemt toch veel meer spanning mee dan, uh, dan achterekte. Die kon hier gewoon, wat ze zelf ook zegt, in de luwte kan je naar deze wedstrijd toe... En er is niks fijner dan uh, schaatsen vanuit de ontspanning. Alles wat je meeneemt aan ballast... aan verwachtingen wat mensen van je hebben... dat zorgt gewoon vertragend tijdens het schaatsen. Sebastian Timmerman, jij denkt er ook zo over, denk ik. Ja, dat ook. Maar ik wil nog even iemand anders in het zonnetje zetten... Op deze, namens, uh, vanuit deze positie, namelijk Jakori, de coach. Gaan we even mee. 2002, Gerard van Velde, Goud, in uh, Salt Lake op de 1000 meter, trainde bij Van Velde. 2006... Of trainde bij Ori. 2006 in Turijn. Marianne Timmer goud. 2010 in Vancouver. Mark het golpen aan goud. 2014. Vier jaar geleden. Stefan Groothuis geholpen aan de gouden medaille. Vorig seizoen. Al zijn mannen pakten goud op de weken afstanden. De vijf. Individuele afstanden werden allemaal gewonnen... door rijders uit het kamp Jack Ory. Plus de ploegenachtervolging, ja. ook nog eens een keer. Maar ook allemaal ori rijders Nu dag 1 van het Olympisch Gaatstoernooi. Wie pakte de goud? De pupil van Jack Ory. Carlijn achterreekt die En dat vond ik heel mooi, al in de dwelpauze... in het interview met Steven Dalenbaan, ja. Toen al zei, ik heb Jack gebeld afgelopen zomer... omdat ik bij hem wilde trainen. Bij hem wilde ik mijn plan uitkomen. Echt een mooie prijs ook dit meteen voor deze succescoach ja. en dat is echt gewoon heel erg volwassen. Hè? Dat je weet, van ik maak mijn plan. Ik ben verantwoordelijk als sporter. En dat heeft zij gewoon, zij heeft gewoon gebeld. En zegt van, Jack, jij bent de kampioenmaker. Ik wil gewoon fit aan de start staan. Jij kan dat. Uh, op het OKT was ik gewoon goed. Dat is ook, ook, ook het geloof. Hè? Dat je op zo'n okt je is belangrijk. En dat je dat je dat nu nog beter voelt. Ja, dan ga je hier gewoon boven jezelf uitstijgen. En dat, dat is Jack. Jack kan het heel goed als geen ander. En Carlijn geloofde erin en ze is nu gewoon olympisch kampioen. Ja, morgen heeft hij Sven Kramer en vandaag heeft hij al goud. Dus met Carlijn achter Wij zijn trouwens in afwachting van de bloemenceremonie, Want er komt een soort mini-huldiging dadelijk hier, hier in deze oval in Kangdeun. Een ceremonie dus met drie Nederlandse dames... en de pupil van Jack Ori op het hoogste treken. Dan gaan we ondertussen weer even naar de hal. Hiernaast uh, naar de hal waar het short track plaatsvindt... Uh, daar gaan we luisteren naar Sees Juffermans. Hij is analist hier voor de NOS. En ja, hij kan toch even nog iets zeggen over die zilveren medaille natuurlijk van Shinky Knecht. Ja, dat was een hele bijzondere race van Shinky Knecht. Terwijl hier ook, we maken ons hier ook op voor de, voor de ceremonie die hier gaat plaatsvinden. We wachten dus op Shinky Knecht, die fantastisch tweede werd achter de Koreaan-Lin. Maar net voor de, voor de Rusen-Eddy was Een hele goede rit van Knecht. Hij kwam met een ronde of 60 aan, kwam die op kop te liggen. En trok die langzaam. Ook een ronde, een beetje, een beetje sneller, een beetje sneller. Lim kwam, hem, kwam op bij hem onderdoor. En dan verwacht je eigenlijk wat Shinky Knecht natuurlijk heel vaak doet... in die laatste anderhalf à 2 ronde. Dat hij toch nog de, de passeerbeweging heeft. Want niemand is er eigenlijk beter dan Shinky Knecht in de laatste ronde. Ja, maar ronde. zat dat er niet in steeds uh, uiteindelijk? Niet. Die Koreanen zijn natuurlijk zo er, ja, ervaren. Die zijn zo geslepen, hè? Nou, eigenlijk zo ervaren is deze Koreaan helemaal niet. En zeker dit seizoen niet. Hij het eerste World Cup reed als een raket. Vervolgens geblesseerd geraakt. Tijd niet gezien. Hij kwam terug bij de laatste World Cup reed hij niet zo heel erg goed. Maar hij laat hier weer zijn oude vorm zien. Het was een relatief onbekende Koreaan. Maar hij doet het wel fantastisch goed. En hij legt uh, Shinky Knecht, uh, in ieder geval die verwijst naar de tweede plek, heel goed gereden van Knecht. Maar we hadden allemaal natuurlijk ietsje meer gehoopt. Maar ik moet wel eerlijk bekennen, dit is een hele goede start voor, uh, voor Shinky Knecht wat mij betreft... Uh, uh, om hier te starten. Hij pakt wel een zilveren plak. Uh, en hij heeft ooit, uh, natuurlijk vier jaar geleden... een bronsplak gehad op de duizendmeter. En hier worden de bloemen uitgedeeld. Die gaan uitgedeeld worden. Sebastian Timmerman. Om uh, kwart voor tien Koreaanse tijd... kwart voor twee Nederlandse tijd... gaan we kijken naar uh, een soort officieuze huldiging. Morgen is de officiële huldiging in de bergen... op Medel plaza En daar mogen ze alle drie heen. Ze... De drie dames van het podium. De enige die klaar is, trouwens, van deze drie. Heeft deze afstand gewonnen. Want dit was de enige uh, afstand die Colleen achtereten reed op deze Olympische Speler. Zij staat in het midden. Terwijl Antoinette de Jong op dit moment als eerste naar het podium wordt geroepen. We beginnen dus met drie. De dame, 22 jaar uit Rotterdam. Het hele kleine plaatsje vlakbij Ereveen. Neemt de bloemen in ontvangst. Nee, niet de bloemen. Het beertje ja. in uh, ontvangst van uh, Sergio Anesi. Dat is de man die namens de ISU deze huldiging uitvoert. Zwaait naar het publiek. Vier jaar terug in tranen. Na een frontseid De zevende plek in Sochi. Nu heeft ze Olympisch brons. En blij. Ja, ze is blij. Is heel blij. Hoe zou dat zijn met Wust? Geen goud, wel zilver voor Wust. Ja, we zien de glimlach. Gelijk na de race een behoorlijk teleurgestelde wust. En terecht als je met 800ste van een seconde verliest. Maar ze pakt hier de zilveren medaille. En staat dus nu op 4-4-1. Hey. Haar negende. Olympische medaille. Hè? En op vier verschillende Olympische Spelen een medaille halen. Dan ben je gewoon echt een hele grote. Ben je gewoon echt een hele grote gro spoor, grote mevrouw. Zilver voor Wust. En hier komt een bijzonder moment. 28 jaar uitletten. De dame die tot ieders verbazing heeft gewonnen. Kijkt naar beneden. Bijt op haar tanden. Sprint op het podium. Gooit die vuisten alle kanten op. Draait zich om. En kijkt dan naar een rood-wit-blauwe vlag. Waar haar achternaam op staat. Achtereten. a c h -t e r e k t e Carlijn van Voren. Carlijn achtereten is de winnares van de Olympische 3000 meter... hier in de Oval. Kust Irene Wust, Kust Antoinette de Jong. En ze kunnen in het Nederlands gaan nababbelen. Nou, laat die discussies maar weer komen... over het schaatsen en de Nederlandse uh, overheersing. Maar dit is gewoon echt een topprestatie van deze drie dames. En een daverende verrassing op dag 1 van het schaatstoernooi. Goud voor Achterheekte, zilver voor Wust en brons voor Antoinette de Jong. Gemoedelijk staan ze gedrieën nu op het hoogste podium... met achter hun een hele horde Nederlandse fans... die nu 1-2-3 <laughs> aan het zingen zijn Wat hier mooi. in de Oval in Canneu... vanwege de Nederlandse overheersing op de 3 kilometer. En die Carlijn ja, die heeft de kussen trouwens ook al gehad... van de koning en de koningin. Hè. Jullie kunnen dat niet zien, maar in de katacomben. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die daar achter kwamen feliciteren. En dat ook trouwens deed je heel netjes met de zilveren Met Irene Wust en met de bronzen medaille Antoinette de Jong. Wat ik He ook prachtig vind hoor trouwens. Dat Irene Wust onmiddellijk toch weer uh, kan lachen als ze dat podium uh, opgaat. Dat vind ik ook klasse. Ja, maar dat betekent toch dat ze, dat, dat ze tevreden is met de race die ze heeft neergezet. En da dat ze uh, ja, die, die 800ste het is jammer, natuurlijk wil ze die kleur uh, goud hebben. Het is zilver geworden, maar is, ze is eigenlijk strijdend ten onder gegaan. Maar, maar uh, ja, hoeft ze, zo voor die tijd hoeven ze zich niet te schamen. Ze is echt heel hard gereden. Heel hard gereden, maar toch wat je ook al zei. Van, ja, ze gaat natuurlijk toch nadenken, waar heb ik het laten liggen? 800 van de seconde. Het is zo weinig. en dat, uh, dat heeft. Al, ze, ze lacht nu alweer, ze heeft dat heel snel een plekje gegeven. Ze moet, ze moet nog vaker aan de bak, deze spelen. Dus, uh... Je had het net over ballast, hè? Wat betekent dit nou voor achter Een uh, A star is born, zeg je dan. Ze is Olympisch kampioen. Maar daarna, dan moet dit ook gebeuren. Nou ja, uh, dit, dit heeft ze al. En, uh... ah, maar wat jij zegt, je neemt dat dus wel ook mee. De volgende wedstrijd is zij gewoon uh, de favoriet op papier. Ja, en dat, uh, nu, nu begint eigenlijk een sportcarrière pas. Vanuit niets iets winnen, is, uh, dat overkomt je. Maar om het daarna vast te houden wat Buus doet, ja, is, is ongelooflijk. Zo lang aan de top staan, dat is dan ben je uh, van bijzondere klas. Nou, we wisselen constant tussen die twee hallen, hè? mooi is dat. Ja, nu gaan we weer naar Edwin Cornelissen. Want daar staat iets Isaac de laatste, die zesde werd op de vijfde... 1500 meter bij shorter. Ja, en dat is niet zomaar een zesde plaats, iets achter laat. Want uh, ja, daar teken je toch eigenlijk ook voor? Ja, nee, als, als je mij uh, vanochtend wakker had gemaakt en gezegd had: jij wordt vandaag zesde op de 1500 meter op de Olympische Spelen. dan uh, had ik daar een dikke handtekening achter gezet. Ja. En in wat voor finale? Kijk, we zien naar het plaatje van het podium bij de Flower Ceremony met uh, die andere Nederlandse held, Shinky Knecht. Het is toch wel een held, hè? Ja, natuurlijk. Ik bedoel... Uh, ja, hij hij wint toch gewoon Olympisch zilver. Ik bedoel... Uh, ik snap dat hij natuurlijk... Ja, hij, iedere sportman wil voor goud. Dus uh, daar baalt hij denk ik ook wel een beetje van. Aan de andere kant... Weet je, het niveau ligt zo hoog. Het ligt zo dicht bij elkaar. En als je er dan gewoon als tweede uitkomt... Uh, denk ik nog steeds dat je best... Uh, <laughs> Vervelen mag zijn. Ja, zegt hij met een lach ja. met de tweede plaats, de zilveren medaille. Ja, dat geeft ook wel een beetje aan wat voor die Shinky natuurlijk heeft. Hè? Dat je dan toch denkt, hij baalt wel een beetje. Nou ja, in Sortie uh, had hij onze eerste plak ooit. Rons, inderdaad. Uh, en hij is de afgelopen jaren gewoon natuurlijk uh, doorgegroeid tot de, gewoon de wereldtopper. Uh, en ook hier naartoe is hij natuurlijk gewoon, voor deze afstand was hij ook een van de grote favorieten. En uh, hij maakt het bijna waar. Uh, maar ja, stiekem toch, uh, gouden randje, was heel mooi geweest. Ja. Het was wel een bijzondere finale, met zoveel rijders. Ja, het was weer een short, of als vanouds met negen man. De koers ging meteen in, olympisch record gereden. Ja, valpartijen, chaos, het zat er allemaal in. Met twee Nederlanders, maar ook twee Koreanen. In het hol van de Leeuwen ben je dan dus actief als Nederlandse schaatser. Ja, hoe pak je zoiets aan? Wordt dat een ploegenspel rij je toch helemaal voor zich? Nee, dit was wel gewoon ieder voor zich. Ik bedoel, uh, Sienke doet gewoon zijn ding, ik, ik doe mijn ding. Um, uh, weet je, met short, met zo'n ritje met zoveel man, je kan zoveel gebeuren, je kan er wel een enorme tactiek op loslaten... maar in ieder geval voor mij werkt dat niet. Uh, en ik denk dat de meesten er ook gewoon zo in staan. Je zag een Shinky die begon op vierde positie... en die bleef maar steeds attent van voren rijden. Jou zagen we wat meer in de achterhoede, nee, dat was ook mijn fout meteen bij de start. Dan was ik net iets te lief, net iets te rustig. En dan zit je meteen, wat is het, 6, 7. En omdat het dan inderdaad het zo hard gaat, kom je er bijna niet meer langs. En dan zit ik na een tijdje van, ja, ik moet energie gaan sparen. Maar ja, ik moet ook opschuiven, maar ja, hoe dan? Want we gaan al zo hard. En dan, ja, dan, dan, zit je, dan heb je eigenlijk al verloren en dan kun je alleen nog meerijden. En ja, dat is jammer aan de andere kant. Oh fuck, ik heb gewoon een Olympische finale gehad, dus uh, daar ben ik nu heel tevreden mee. Ja, je staat te stuiteren, je toernooi is nog niet afgelopen tenslotte. Nee, dit is pas de eerste dag, dus uh, who knows, hè? Ja, is het goed voor het vertrouwen? Uh, voor mij wel, ja. Ik bedoel, laat zien dat het spelletje zit goed bij mij, de uh, conditie zit goed. En uh, nou, als het dan even mijn kant opvalt, dan ben ik heel gevaarlijk. En wat doet die Olympische ambiance met jou? Want het was wel een gek huis hier binnen. Ja, ik moet zeggen, de afgelopen dagen was het allemaal nog wat rustiger. Maar ja, hier dan uh, gaat het Koreaanse publiek uh, opstaan, zeg maar. Ja, dan hoor je die enorme geluidsmuur op die, die op je afkomt. En dat, ja, ik vind dat heel erg mooi. Echt, dat is echt, ja, gewoon zo'n kikker gewoon. Ja, dus dat maakt het misschien dan ook wel weer een heel klein beetje mooi dat er een Koreaan wint? Uh, ja, uh, stiekem wel een beetje aan de andere kant. Uh, ja, Shinki had gewoon moeten winnen. Hup, punt. Dankjewel, Jitsak. Nou, Itzak de is dus uh, tevreden. De zilveren Schenke Knecht zal dat ook zijn. Uh, maar de Nederlandse shorttrack vrouwen die zijn de spelen begonnen met een flinke teleurstelling. In de halve finale van de relay werden Susanne Schulting, uh, Jorien Ter Lara van Ruiven en Jara van de Kerkhof uitgeschakeld. Geen Olympische finale dus voor de Nederlandse vrouwen. En Edwin Cornelis, hij opnieuw ving het viertal op. We zien jullie uh, schouder en schouder, zij aan zij staan. Want winnen je, doe je met z'n allen, maar verliezen ook Lara van Ruiven. Ja, is ook zo. We doen het met z'n allen. En uh, ik denk dat we eigenlijk heel goed reden. M maar niet uh, goed genoeg. Yeah. Terwijl het er aanvankelijk... Uh, Suzanne Schulting zo veelbelovend uitzag. Ja, ik denk dat we ook... Uh, dat, dat was het ook. Zo stonden wel ook aan de start. En ik denk ook nog steeds dat wij een hele goede relay hebben gereden. Alleen we waren gewoon niet, uh, net niet goed genoeg. Ja. Waar zat hem dat dan in, in die laatste rondes? Waar, waar ging het mis? Nou, ik denk niet dat we echt op dit moment kunnen vaststellen... waar het echt mis is gegaan. Uh, het, is gewoon, uh, het is gewoon een nek aan nek race. En het had ook zomaar de andere kant uh, op kunnen vallen. En uh, dit keer uh, het valt gewoon de verkeerde kant op. En ja, je ziet het aankomen hè, dat het dat gevecht gaat worden tussen jou en Fontana. Zo'n alles of niks? Uh, ja, het is... Uh, ja, dat, ja, ik weet niet. Ik ben daar niet echt mee bezig. Ik ga gewoon de laatste twee rondes in om zo hard mogelijk te rijden. En uh, uh, Fontana die glipt in me door en dat is gewoon zuur.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 ik dan wel even tijd nodig heb. Ja, ja het is nog wat verdwaasd inderdaad. Want uh, kan jij voor jezelf, voor de geest halen... wat er nou is gebeurd in die laatste rondes? Nou ja, ik denk dat we gewoon een hele mooie relay hebben gereden. We hebben acties uh, gemaakt... die we denk ik in onze hele carrière nog niet hebben laten zien in de relay. Dingen gedaan uh, die we normaal gesproken misschien dachten te doen... en niet deden en nu wel. Dus ik denk een van de betere relays die we ooit hebben gereden. Alleen, uh, ja, het mocht niet zo zijn, denk ik.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 Ja, ook nog dat gevoel dat het eigenlijk onwerkelijk is. Ja, ik denk dat ik me vooral heel leeg voel nu. Dus uh, wat Jorien zegt, die die zal vast nog wel komen. Maar ja, uh, yeah, dan uh, moeten we dan gaan verwerken. Vier teleurgestelde dames. Het verschil kan niet groter zijn met de drie dames die hier zo gelukkig zijn. De euforie zijn. hier in dit uh, stadion. Natuurlijk bij die Olympische kampioenen, Kalijn achterekte wat Wat ook wel een beetje die blijdschap bij die andere vrouwen... die in ieder geval een medaille hebben gepakt. Bezekering, je ziet dat nu ook hier uh, op het middenterrein. Ik zag uh, iedereen wuus nog uh, met een vlag uh, rondwapperen. Uh, kortom, ja, hier is euforie. En dan die vier dames bij het short track. Ja, en hier is iets heel bijzonders gebeurd. 1-2-3 voor Nederland. De eerste clean sweep van dit toernooi. Zometeen gaan we gewoon verder trouwens, hoor. Met onder andere Guus Hoog Hoogbezoek hier op die tribune boven in dat stadion. Dat is Radio Olympia. Ja, tot zometeen. in gesprek met drie gasten die iets met elkaar gemeen hebben. Jonge, katholieke, geestelijke bijvoorbeeld. Of blinden en slechtziende. Ik vloek wel eens per ongeluk. Nee, niet voor anderen Ik ben nu zo gewend aan mijn ogen en hoe ik nu zie... dat ik dan denk van wil ik dat we eigenlijk wel doen. De zes ogen van de Vries. Deze week met drie anarchisten. Komende nacht om 12 uur. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dan dit. alsof je de kijker in het gezicht slaat. Wat? Oeh, wat verwarrend voor je was dat. Oeh, oeh snap je het nog wel of ben je verward? Oeh, oh, sorry, ben je verward? Oeh, oeh het spijt me van de verwarring. Verwarrende televisie die soms hard aankomt. Morgenavond 5 voor tien ZPuro NPO3. Zondag met Lubach. Oeh, wat verwarrend voor je was dat. Oeh, oeh, snap je het nog wel? Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op Vikingbedden.nl.